PVV-leider Wilders heeft een tv-debat met D66-leider Pechtold afgezegd. De twee zouden zaterdag met elkaar in debat gaan bij Nieuwsuur Politiek. Woordvoerder van Wilders liet vandaag weten dat het debat niet doorgaat, omdat Wilders ook bij een debat van één Vandaag tegenover Pechtold komt te staan. Het is te veel eer voor Pechtold als Wilders twee keer met hem in debat gaat, zei de woordvoerder van de PVV. Egypte is op zoek naar oud-premier Shafik. Shafik zou onder meer illegaal 40.000 vierkante meter grond hebben gegeven... aan de zoons van oud-president Mubarak. Hij was de laatste premier onder Mubarak en een vertrouweling van hem. Shafik wordt er ook van verdacht dat hij zich villa's... in appartementen van de staat heeft toegeëigend. Verder zou hij mediadirecteuren hebben betaald om positief over hem te berichten. Justitie in Egypte eist nu 100 miljoen dollar van hem terug... en ook zijn twee zoons moeten terugbetalen. In IJsland is een urenlange zoektocht gehouden naar een vrouw die niet werd vermist. Een toeriste had zich na een uur nog steeds niet bij de toeristenbus gemeld, merkte de buschauffeur. De vrouw werd omschreven als Aziatisch met donkere kleding en herkende zich niet in die omschrijving. Ze had zich net omgekleed. Ook haar groepsgenoten herkenden de vrouw niet meer. De toeriste zocht met vijftig anderen mee, maar realiseerde zich pas s'nachts dat ze misschien zelf de vermiste was. Ze nam contact op met de politie en die blies de zoektocht af.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 Drie woorden zorgen er al jaren voor dat Nederland op de zondagavond niet wil worden gestoord. Boer zoekt vrouw. De onverbiddelijke kijkcijferhit van de KRO. En een van de redenen van het succes is onze gasten. Die vanaf het begin af aan de boeren en vrouwen met veel empathie... en oprechte interesse over het glibberige pad van de ontluikende liefde leidt. Hier is van Jaspers. Uw presentator is Petra Possel. Ach Yvonne, laten we nou meteen over dat glibberende pad van de ontluikende liefde ja, ja. Hoe glibberig was dat pad bij jou? Oh, dat was heel glibberig. Ja. Ik ben heel vaak uitgeleerd. Ja, <laughs> <laughs> ja, echt waar. Het was echt een groene zeebaan. Het was meer een soort moeras. Het <laughs> was een, een, een schuifbaan. Maar zeg je dit nu om ons te troosten, omdat je gewoon een mooi meisje bent... en dat ik dan de indruk heb die kan... Aan iedere vinger. Kan ze een man krijgen? Of was nee. het echt zo? Moeizaam? Nou, nee, ja, moeizaam. Nee, het was een avontuur. Het was niet, uh, ja, achteraf zeker niet moeizaam. Maar op dat moment niet altijd leuk. Ik heb toen ik mijn huidige echtgenoot, ik heb er maar één hoor, ik heb er ook nooit één daarvoor of ik hoop ook niet daarna gehad. Hij heeft de naam, hij Pieter. Pieter. Toen ik hem leerde kennen, was ik 28. En ik vond toen mezelf echt, ik was bang dat ik over zou schieten. Ik vond dat zo oud, dat ik niet achteraf ja. belachelijk. Maar ik, toevallig hadden mijn vriendinnen toen allemaal vaste relaties. En dan ben je de enige zonder vaste relatie, dat je denkt, nou, zeg. Ik ben niet de enige vrijgezel. Nu denk ik, ben iemand van 28. Hey, geniet jij er even lekker ja. van? En hoe, hoe diep zat die wanhoop? Ik bedoel, was je al een, een lijstje aan het maken met vriendinnen? Van ik ga me opgeven voor een datingsite? Of... Nee, absoluut niet. Die zat eigenlijk helemaal niet diep. Het waren ook altijd grappen. Ach, dan wordt toch lesbisch op jou, gingen we dan nou roepen. Zo, weet je. Nee, er waren grappen. Maar ik heb wel. Nou, achteraf, die vriendinnen zijn nu allemaal niet meer met de, de vaste relatie van toen. Dus het is ook maar net welke volgorde je in je leven hebt. Hè. Er zijn ook mensen die doen eerst een hele lange vaste relatie. En die gaan daarna ontzettend vrijwillen. Maar bij mij was het zeg maar volgens het boekje dat je eerst goed Rondkrijpt, onderzoek doet. Ja. En dan iemand vindt en trouwt en kinderen krijgt. Diepe research noemen ze dat op het ja, gebied van de liefde. Dat heb ik heel goed uitgevoerd. Ja. Ja. Bijna wetenschappelijk. Jouw programma kenmerkt zich door uh, als er dan een vonk over springt dan is het ook echt iets meestal, en bestendigt zich dat ook. Er zijn geloof ik nu een kleine dertig boerzoekvrouw-baby's gemaakt... Ja. in de afgelopen zes jaar of zo. Ja. Uh, het zijn bestendige, langdurige relaties. Die kunnen natuurlijk kapot, maar daar gaan we gewoon niet van uit. Pas jij zelf ook wat dat betreft in dat plaatje? Dat hoop ik wel. Is dat ook iets wat je, uh, wat je jezelf als ambitie hebt gesteld ik ga gewoon voor de whole package en anders laat me zitten. Ja. ja, maar daarom denk ik ook dat dat wat zo glibberig was. Want anders had je al veel eerder bij iemand gestrand... en uh, uh, aan een leven samen begonnen. Maar ik wou alles en anders wil ik het niet. Dat is Antigone, toch? Dat heb ik ja, ooit in het ja, toneelstuk moeten ja. zijn. Dat was het met de liefde, echt. Ik, ik, wat moet je nou met een halve liefde? Of met een liefde waar je al na een half jaar over twijfelt. Of waarvan je niet denkt dat je 100% kunt zijn wie je bent. Ja, ik wil helemaal niet zeggen dat Pieter... Misschien is hij objectief helemaal niet de leukste, de knapste... de rijkste, de grappigste, weet ik wat. Maar het is de beste voor mij. En daar gaat het uiteindelijk toch om. En dat duurde wel even voordat ik dat zag. Ben je zelf uh, goed in de liefde? Want je hebt toch ook mensen die wat beter in de liefde zijn dan anderen? Ik ben helemaal niet goed in. Je bent niet goed in de liefde. Ik ben helemaal niet goed in de liefde. Want wat zijn je mankementen om dan. Maar oh, meteen nou, even... Ja, ik, ik heb het gewoon tot. De... Nee, ik heb het een beetje omgekeerd. Ik ben niet goed in de liefde. En vervolgens heb ik gezegd: zoals ik het doe, zo moet het. Nee, ik ben niet goed in de liefde. Ik ben veel te eerlijk, ik ben helemaal niet. Als tactvol. ik ongelukkig, nee, helemaal niet taxvol En helemaal niet geduldig. En als ik als me iets niet zint, dan zal die het weten. Allemaal dat soort dingen zijn helemaal niet handig. Dus je bedoelt, je, de, de, de, de, het is fel bij jullie thuis? Ja. En dat, dat wordt nou, in jouw bij mij. Veroorzaak. Ja, precies. Hij is, is helemaal niet zo fel. <laughs> hij is gewoon rustig. Hij is heel rustig. Hij is een soort rivier die niet om te buigen is. Die stroomt en die gaat gewoon. Ja, en jij en, bent het opgewonden standje wat uh, Ik ben dat celbootje wat huis. daar overheen gaat. En alle kanten ziet en af en toe tegen de kant aan butst en omslaat. En hij is gewoon die rivier. Ik begrijp dat jij er gewoon mee wegkomt dan. Met nou, dit ik gedrag. heb nog iets te bieden. <laughs> ah, laten we dat dan ook meteen doen. Zijn we daar vanaf. Nee, ik denk wel dat... Uh, een beetje verschil in karakters kan geen kwaad, toch? Dat je elkaar uitdaagt... en dingen laat zien die je niet uit jezelf wist. Ik heb gehoord dat jullie een pooltje hebben... bij de redactie van Boerzoekt Vrouw. Welke stellen gaan matchen? Welke mensen gaan matchen? Welke mensen het ook volhouden... Vooraf, of wat wil ja, je? Ja, vooraf. Bij de opnames, dat dat allemaal ja. helemaal speelt. Nou ja, wij zijn natuurlijk... Wij doen niks anders dan bezig zijn met die boeren en hun liefde, die vrouwen. Dus wij doen ook... Ja, wij speculeren ons gek. Net als dat een kijker dat doet. Maar ja, maar hij voelt dat voor die en hij voelt dat voor die. En maar die zou zij... Haar, ja, maar zij zegt dit. en wij, wij weten veel meer vaak dan de mensen die in het programma zitten. Hè, want wij interviewen ze... En ja. het is niet per se gezegd dat wat ze tegen ons zeggen, dat ze dat ook al op dat moment tegen elkaar zeggen. Dus wij, wij speculeren ons helemaal suf, maar wij speculeren al jaren. Dus we hebben eigenlijk best wel ervaring. In de liefde. In de liefde en wat wel en niet matcht. En dus, zeker met die redactrices, die vrouwen onderling, die zijn daar zo goed in. Soms dan kunnen we het op een brief al zien, dan denken wij: dit wordt er, dit wordt er. En soms is dat echt zo. En, wat, en, en kun je één voorbeeld noemen van iets waar wat jullie allemaal perplex heeft doen staan. Een koppel waarvan je zegt, het is ongelooflijk dat dit bestaat... of dat dit bij elkaar is gekomen, dat het zo goed is. Nou ja, ik denk dat Gijsbert en Femke wel een voorbeeld zijn... van dat wij als redactie, op basis van de brief, dachten dit is er. Maar hij had van tevoren gezegd, ik wil een vrouw die uh, dichtbij woont... die geen kinderen heeft, die, nou ja, hij had allerlei... Waaraan zij niet voldeed. Zij voldeed nergens aan. Even voor de duidelijkheid. Grijsput is die jongen met die, met die ontzettend leuke krullen... waar ja. ik geloof alle vrouwen van Nederland verliefd op waren. En haar. Femke was het blonde meisje uit Friesland... wat naar ja. apkoude uh, afreed. En zo en met een vinger eventjes langs de rand ging... om te kijken of de stof lag. Ja. Nou ja, die, en ook wel vond dat hij zijn huis een keer op moest draaien. Ja, en die. het meisje met de lege kastjes. Ja, precies. Dat die was dus totaal staalde. anders dan... Nou ja, zij staan volgens mij nu op het punt... om uh, ouders te worden van een bezoekt die hadden jullie goed voorspeld. Ja, maar terwijl je... dat dus niet volgens het plaatje was. Nee, want en andersom, wilde... andersom. Dat we er helemaal naast hadden? Ja, Ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Dat gebeurt ook. Dat is nu, in deze serie. Dat is in deze serie, daar kan ik niks over zeggen. Maar in deze serie is er één boer... Ja, daar ben ik sowieso wij... verschrikkelijk op achterstand. Want Even voor de duidelijkheid... Uh, zondag begint een nieuwe serie, ja. die is al, daar is al een prelude op geweest, een voorspel. Dat is, heeft In mei is dat uitgezonden. Ja, anders Dan we... kunnen wij natuurlijk niks, want we hebben vrouwen nodig die gaan schrijven. Precies, dus, dus die boeren, daar hebben we allemaal kennis mee gemaakt uh, in mei. Nu zondag de eerste uitzending. De voorsprong van jullie is dat jullie eigenlijk nu alleen nog maar de reunie hoeven te filmen. Ja. En dat jullie dus al weten hoe het nu afloopt. Ja, dat betekent niet dat het programma klaar is, hè? Er je wordt moet nog hard gewerkt op dit moment. Dus ze zitten met mannenmacht het programma te maken, in elkaar ja. te zetten. Wij hebben honderden banden en dat moet een heel mooi programma worden. En dat is, on... ja, dat is gewoon heel veel werk. Dus maar wij zijn is dit niet afgedekt maar... met contracten. Ik bedoel, uh, met die boeren? Bij... Ja, met, met iedereen. Die... Want, want bij Wie is de Mol weet ik dan tekent iedereen. Ja. Je mag natuurlijk niks zeggen en dan nee. moet je best lang volhouden ja. ook. Nou ja, je editert, de nee. redactie. Ja, maar de eindelijk... Iedereen. Ja, maar van de makers is dat natuurlijk. Ja, die zeggen niks. Dat is hun werk. Daar is geen twijfel over. Bij de boeren is het natuurlijk zo dat we daar van tevoren... heel erg goed met hun over praten. Mm -hmm. uh, zij worden extreem goed begeleid. Vanaf het moment dat ze te horen krijgen... je mag meedoen als je wil. Mm -hmm. Tot aan, nou ja, ver na de laatste uitzending. En hoe ziet dat eruit, extreem goed begeleid? Nou, zij worden... Uh... Ik denk wel vanaf zondag, ik wil niet zeggen dagelijks... maar er wordt ontzettend veel gebeld. Er is iemand fulltime bezig met de begeleiding van die boer. Iemand die heel veel ervaring heeft met en televisie... en ook wat er met je gebeurt als je in de publiciteit komt, ja. plotseling. Ze hebben een eigen redacteur. Dus degene die bij hun het hele verhaal heeft gefilmd... die begeleidt ze ook. Ze hebben eh, vanuit de KRO gewoon in allerlei lagen... Zeg maar ook alleen maar bij de afdeling publiciteit hebben ze mensen die ze kunnen bereiken, daar hebben wij natuurlijk door de jaren heen enorm van geleerd. In het eerste jaar werden we allemaal overvallen van jeetje, wat gebeurt er? Mm -hmm. Dat zal ons niet nog een keer gebeuren. Je kan niet uh, vragen iemand zijn hele ziel en zaligheid uh, te laten zien voor het Nederlands publiek en vervolgens hemzelf alle veranderingen op te laten knappen. Want er verandert nogal wat yeah. door vrouw. En wij hebben dat nu vijf keer meegemaakt en met die ervaring proberen we deze boer zo goed mogelijk te begeleiden in wat er met hun ja. gaat gebeuren. Want voor, voor de uitzending hadden we het uh, eigenlijk over het, het, het jeugddorp van mij... waar ik mm -hmm. groot ben geworden, in de diepe binnenlanden van Twente. Is dat? <lacht> Daar kom ik vaak. <lacht> daar kom jij <lacht> vaak. Daar, daar woont toevallig in dat dorp ook een boer... uit een van de eerste series van Boerzoekvrouw, En die heeft ook een vrouw gevonden, mm -hmm. gelukkig voor hem. Maar die is bijvoorbeeld overspoeld met publiciteit. Ja. En dat niet alleen, dat hele dorp ja. is op hem gaan werken, om het maar even zo te zeggen. Dat zijn, toen, ja. Daar waren jullie je toen nog niet van bewust. Wat de, de eerste hadden. serie niet. De eerste serie was niemand daar uh, van bewust. De tweede wel. Vanaf de tweede hebben we dat heel anders aangepakt. Wat is dat voor te bereiden? Als je een leven op een boerderij hebt... dat je dan eigenlijk nooit meer die boer wordt die je ooit was? Moeilijk. Wij zeggen uh, heel vaak dingen van tevoren. En dan zeg ik, ik zeg ze nu. Hè. Onthoud dat ik ze zeg, Martijn. Komt helemaal niet aan. Dan denk je, waar zit je over te kletsen? Ja, als ik tegen jou zeg... oh nou, nee, tegen jou misschien niet. Maar als ik tegen een willekeurige passant zeg... Het zou zomaar kunnen dat over een maand, als jij de deur uitloopt... je klik, klik, klik hoort en je kijkt dus goed. En dan zit geen hond in de bosjes. Maar er zit iemand met een enorme telelens in de bosjes. Dan moet iedereen heel hard lachen. Wat zou er nou aan mij... Zo interessant worden dat iemand een dag lang in een bosje gaat liggen met een telelens. Nou, bijvoorbeeld, dat, dat wij eigenlijk nu al willen weten met wie iemand uiteindelijk eh, on, onder ja, de dak is, komt. Ja, maar, maar dat, dat is voor iemand die gewoon de koeien melkt om zeven uur s ochtends, zijn hele leven al heel raar. Waarbij nooit iemand in een bosje zat. Natuurlijk niet. Dus dat kan je wel zeggen, maar dat kan dan nog steeds heel vreemd zijn als het daadwerkelijk gebeurt. Ja. En daar gaat het ook wel eens mis. Nou, nee, eigenlijk niet. Het, nou ja, mis. Uh, wat, ja, wij kunnen niet meer doen dan om heel veel te praten... en heel veel proberen. Uh, ja, soms is het ook ja, een Laat ik het zo zeggen. Zijn er boeren die achteraf uh, boerzoekvrouw de rug toekeren? Er zijn... Uh, ja, en dan moet ik het goed... Ik heb niet het gevoel dat er boeren zijn die ons de toekeren. Mm -hmm. Er zijn zeker boeren die uit de publiciteit willen blijven... En, en dat begrijp ik heel goed. Die die deur dicht hebben die, die En dat hoort dus... Kijk, als wij... Uh, We maken reunies hè, van uh, drie ja. jaar later. Hoe is het nu met? En dan zijn er zeker boeren die niet meer mee willen doen. Omdat hun leven doorgaat. En uh, ze moeten natuurlijk, als het over het programma gaat... altijd praten over één deel van hun leven... En som, voor sommigen is dat niet goed afgelopen, want die hebben daar bijvoorbeeld geen liefde aan over gehouden. Of ze hebben er iemand aan overgehouden later. En als jij dus de vrouw bent die getrouwd is met een boerzoekvrouw, boer, maar niet door het programma, dan gaat jouw leven ook over ja. boerzoekvrouw. En ik begrijp heel goed dat je daar niet nog vijf jaar later zin in hebt. Ik, uh, ik vind het eigenlijk dapper als mensen dat mensen meedoen, dat vind ik ook wel. Dat vind ik ook. Lef hebben. Wij, eh, ik praat luisteraars in kunststof vandaag, dat had u al gehoord met Yvonne Jaspers. U kunt reageren op deze uitzending via het gastenboek van onze website radiokunstof.nl of via twitter.com hashtag of. Kom met uw opmerkingen, kom met uw vragen, doe dat nu, dan kunnen we dat gewoon nog tijdens deze uitzending behandelen. Ik heb al een vraag binnengekregen van David en eh, die vraagt zich af, ga je alsjeblieft weer eens wat op de radio doen met Claudia de Brij. Dat is eigenlijk een opmerking, maar er staat een vraagteken achter. Ja, dat is ik heb dus ooit iets samen achter hebben de microfoon gezeten... en jullie waren zo'n leuke combi. Nee, het lijkt mij heel erg leuk om radio te doen, weet je dat? Ja. Maar dat mag niet. Van wie niet? Ja, van de mensheid. Van de Nederland 1 mag dat niet. Nee, dat is een grap. Maar ja, dat, dat is toch niet, ja, niet gewenst eigenlijk. Ja, maar van wie? Wat? Nee, ja, ik moet op Nederland 1 programma's maken. Dat wil ik ook. Dat wil ik ja. heel graag. Maar uh, er zijn ook heel erg veel mensen die uh, bij de radio willen. En ik, ik heb al, ik weet, zeg maar. Dus ik mag niet nog een andere hengel uitgooien. Maar van wie mag dat niet? Van, ik, van, dat is van niet één mens. mens. Nou ja, bij de KRO, ik hoor bij televisie en niet bij radio. Oh, maar ik ken een heleboel mensen die bij de televisie horen en ook bij de radio. Ja, misschien moet ik daar eens harder mijn best voor doen. Je zou dat dus wel willen? Nou, ik zou dat heel graag willen. Maar ik geloof ook, ja, mensen die dit luisteren zullen zeker zeggen... ik heb niet zo'n goede radiostem. Nou, je hebt eigenlijk een prima radiostem... en je moet ophouden met dat Brabants praten. Ja, dat gaat vanzelf. Maar dat ja. hoge en dat pieperige, dat snap ik zelf ook wel. Jij klinkt laag en rustig. <laughs> nee. Ja, jij hoge. Nee! Oh. Dat willen mensen niet horen, ja. dat snap ik ook. Nee, nee, dat is niet waar. Deze luisteraar bijvoorbeeld... die zegt, ja. nou leuk, ja, dat is Claudia er dan één. Brey. De rest denkt, laat de mensen de bek houden. Nou, dat soort vragen. Want er komt altijd van alles... boven water als je vragen stelt. Ik heb nog wel meer van David binnengekregen, maar ik wil andere mensen... Is ook is kant. Ja, David is gewoon een van onze vaste luisteraars. Oh. Twitter.com, hashtag Radio Kunststof, of via ons gastenboek uh, RadioKunstof.nl. Uh, Yvonne Jaspers is actrice, is columniste, schrijfste, nou, tafeldame. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, actrice niet. Maar voornamelijk bekend als presentatrice en vooral... in die. Die laatste functie bekend van het gezicht... van een van de meest bekeken en populairste programma's... van de Nederlandse televisie. programma dat aanstaande zondag weer aan een nieuwe serie begint. Boer zoekt vrouw. Miljoenen mensen kijken daarnaar. Het is een begrip in de samenleving. Zelfs de politieke belichaming van... Uh, van het Boer zijn. Die missionaire uh, staatssecretaris Bleker heeft zich zeer positief uitgelaten over het <lacht> programma. Er zijn tientallen boers, ook vrouw, baby's. En er is nu ook net een boek verschenen. dat het geheim van het programma probeert te ontrafelen. De nieuwe nationale biechtmoeder. Zo wordt Yvonne Jaspers genoemd in dit boek. Dat boek heet Echte Boer zoekt Dito Vrouw. Ik vroeg voor de uitzending al even aan. Je hebt het gelezen? Je bent er even doorheen gegaan? Ja, ik heb het niet helemaal bestudeerd. maar ik heb, er, uh, ik heb het gescand. Gescand. Eva Anne Lecoultre heeft het geschreven. Ja. Ze heeft onderzoek gedaan. Ze legt een verband tussen de Margriet van de jaren 50 en 60... en Boerzoekt vrouw van deze dagen. Ja, maar hoe hoe is vinden? het eigenlijk dat er zo'n boek is überhaupt? Dat vind ik dus heel gek. Zij heeft uh, uh, een hele serie bijna letterlijk uitgeschreven... Mm -hmm. Met alle gesprekjes en alle... alle... dialogen, ja, klopt. Alsof het gescript staat, maar dan achteraf. Hè? Alsof je een script van een speelfilm maakt. Alleen ze heeft hem achteraf gemaakt. Want alle gesprekken zijn natuurlijk gewoon... op dat moment, in dat moment, gedaan. Ja. Maar zij heeft er proberen achter te komen... door het uitschrijven van dat script... wat, ge wat niet ja. gescript was, door die dialogen... wat dat is, dat programma. Waarom dat aanslaat. Ja. Fascineert je dat of irriteert het je? Um, het is voor mij persoonlijk niet zo heel goed om overal over na te denken. Over alles wat ik zeg. Ik word heel ongelukkig als ik over alles na ga denken. En dit boek doet dat eigenlijk. Ja, Die kracht. gaat over elke letter, elke pauze, elke slik, elke stilte staat daarin. En dat maakt niet echt vrij. Dat maakt een beetje benauwd. Voilà. Ik heb dit niet uh, drie maanden van tevoren bedacht dat ik daar ging zeggen. Je zit met een boer of een vrouw in een weiland. Er is iets aan de hand. Wat zeg je? Daar denk je niet zo over na. Je bent echt. Ja. En dat is ook mijn manier van werken, van presenteren. En juist door alles precies te analyseren... Verlies ik vrijheid. Verlie ja. En dat is natuurlijk al sowieso vaak. Hè? Je krijgt heel vaak... Uh, opmerkingen of die nou positief of negatief zijn... over iets wat je gezegd of gedaan hebt. En dan denk je altijd, oh, heb ik dat gezegd? Um, dat zo overbewust voor je worden van jezelf... dat zou voor mij echt... Zijn. Ja, Dan moet je het gewoon bij bladeren laten bij dit boek. Want, want dat... ze maakt echt een, ja. een, een, een, een, een inderdaad zeer precieze analyse van wat er gebeurt in dat programma. Ze zegt, ik moet je er toch even mee confronteren, <laughs> over jouw manier van vragen stellen. Zegt ze, je ziet haar met haar hoofd iets opzij gebogen en haar wenkbrauwen in een serieuze frons vragen. Wat de boer in kwestie nou echt voelt. En iedereen leert, zo moet je dus vragen stellen over gevoelens. Ze verstaat de kunst van interviewen dat mensen zich genoeg op hun gemak voelen... om over hun gevoelens te praten... zelfs als ze dat niet gewend zijn. Dat is een hele mooie, complimenteuze analyse. Maar het is mijn grootste passie om dat te doen. Dat mensen jou iets nee, toevertrouwen. Nee, met mensen praten over waar ze niet over willen praten. Dat vind ik het allerleukste in het leven. Waarom dat? Ja, dat vind ik... Dat vind ik het fijnste wat er is. Want volgens mij gaat het heel vaak over de dingen waar je niet over wilt praten. En, en dat doen met mensen die dat niet gewend zijn... dat vind ik het mooiste en het dankbaarste om te doen. Omdat daar weerstand in zit? Om, omdat de mensen die je vaak tegenover je krijgt niet gewend zijn... Om, om heel veel over zichzelf te praten? En dat die dus heel veel moois te vertellen hebben. Dat er dus heel veel zit waar zij... Ja, dat is bij die boeren, bij allemaal eigenlijk. Dat, er, dat ze een heel leven leiden, maar dat nooit hebben uitgesproken. Ze spreken naar hun ouders niet uit waar ze mee zitten. Nee, nee, het gaat niet over allemaal, maar veel van hun. Uh -huh. Ze spreken naar hun hartsvrienden of broers niet uit wat ze daadwerkelijk voelen. Uh -huh. Maar ze voelen zoveel. En ik mag dat vragen. We hebben de afspraak gemaakt dat ze het goed vinden als ik dat vraag... Ik vind dat het leukste wat er is. En zij hebben ook de afspraak met zichzelf gemaakt dat ze het jou willen vertellen. Ja, dat is toch een heel groot compliment. Ja. En dat lukt bijvoorbeeld heel goed. Laten we even een voorbeeld erbij nemen met Arthur. Hij is 41 jaar, hij tilt komkommers. Ja, hij eet er tien per dag. Hij eet er tien per dag. <laughs> is het niet aan te zien, want er zitten helemaal geen calorieën <laughs> in komkommers. En hij doet mee in een nieuwe serie. Hij werd dus in mei al even geïntroduceerd. En je gaat nooit eens even buiten deze kast kijken of ze daar misschien rondlopen. Ja, soms wel eens kijken, maar dan durf ik niet die stap te maken om, uh, om de dames aan te spreken. Maar dat betekent dat je ook nog nooit in je leven een relatie hebt gehad? Nooit een relatie gehad, nee. Heb je ooit van je leven een vrouw gezoend? Nee, nee, nee. Ja, op een keer op een schoolfeestje, 25 jaar geleden zo. Zou je erg in de war zijn... Als er ineens iemand rondhuppelt die jou heel leuk vindt? Nou, het zal wel uh, mijn leven veranderen. Ja? Ik ben nou altijd alleen. Je komt alleen. Je uh, gaat alleen naar bed. Uh, alleen naar je weg. Ja, alles alleen. Ik herinner me nog het moment dat ik dit voorbij zag komen in mei. Dat ik met een knoop in mijn maag op de, <laughs> de bank zat te kijken. <laughs> Want het was uh, ook wel schrijnend, zoals men dat dan noemt die eenzaamheid die eruit sprak. Ja, toch is hij niet ongelukkig, hoor. Maar dit is precies uh, waar we het net over hadden. Uh, er is iets heel groots in zijn leven waar hij zelden over praat. Ja. Daar gaat het hele programma over. En ik denk dat dat, dat dat de herkenbaarheid ook van het programma is... dat je allemaal iets hebt wat het grootste is... wat je maar met heel weinig mensen op heel weinig momenten echt deelt... Dat dat voor heel veel mensen geldt. Ja. En deze mensen besluiten... Let's get it over with. Ja. Laten we het nu doen. Ja. En die kiezen dan meteen het, aller, het, allergrootste, en het allergrootste podium ja. van Nederland voor dit. Ja, ik vind dat zo bijzonder. Maar ik vind het ook wel... Het heeft ook iets naïefs. Want? Nou, je hebt het dan wel uitgesproken. Maar je komt er ook nooit meer los van. Wij gaan Arthur altijd zien als die jongen van die komkommers. Dat Tenzij hij nu gelukkig wordt met... Met zijn vrouw. Daar worden deze mensen op geselecteerd. Ze moeten maar aan één ding voldoen. Ze moeten alleen maar een vrouw willen. Met alles wat ze in zich hebben. Want anders zijn ze niet geschikt voor dit programma. De deed ook een jongen mee. Ik weet niet of het vorig jaar was of het jaar daarvoor. Die heette Richard. Ja. Die besodemiete de boel een beetje, laten we het zo noemen. Hij bleek allang te daten met uh, een van de kandidaten. Nou, te... niet allang. Maar hij had toch, een afspraakje Hij gemaakt, had een afspraakje, maar in ieder geval, ja. hij had tegen de regels ja, ingehandeld. Hij had helemaal niet goed geluisterd. In dit onderzoek van deze mevrouw, die het programma helemaal heeft geanalyseerd... die zegt dat jij al in aflevering 1 een toespeling maakt... op zijn wel iets te gretige uh, uh, karakter. Ja. En dat jij zegt, van het gaat niet alleen maar om een lekker kontje. Hè? Ja. Dat jij dan al aanvoelt van, dit gaat een bepaalde kant op. Is dat echt zo? Ja. Dus, nou ja, kijk. Je voelt welk vleesje in de kuipen? Ja. Ja, natuurlijk. <laughs> <laughs> maar dat, is, dat heeft toch ook te maken met dat je het voor zoveel seizoenen doet? Ja. Maar dan kun je hem niet tot de orde roepen op dat moment. Want je moet ook een serie met die jongen ja, maken. Ja, maar dat is dan het vak. Dus dat is inhoud voor jou? Nou, het heeft niet alleen met het werk te maken. Ik kom uit een boerenfamilie. Dus ik. Ik. Uh, ik ken die wereld zelf. En. Uh, ik, weet, ik weet heel goed hoe in zo'n boerenfamilie met elkaar omgegaan wordt. En dat natuurlijk niet overal, maar wat belangrijk is en wat ja, vertel niet. Vertel eens, wat is dat dan? Nou ja, niet lullen maar poetsen. Ja. <laughs> Echt een beetje doorwerken. En wat, uh, dat het bedrijf voor alles gaat. En dat je elkaar altijd uh, zult steunen. Ja. Dat je dus altijd de achtervang van de ander zult zijn. Dat je niet moet muiten over kleine dingen... dat je ook misschien wat stoerder doet... dan je je daadwerkelijk voelt. Dat, dat is in heel veel boerenfamilies... om te overleven. Mm -hmm. En deze manier van met vrouwen omgaan... is dat dan ook iets wat daarbij hoort? Nee, meestal zijn ze veel voorzichtiger. Ja. Meestal zijn ze... Dit was eigenlijk een atypische boer. Ja, maar dat is natuurlijk ook leuk... om af en toe in de serie iemand te hebben... waar je denkt... Oh, in elke serie zit er wel weer ja. één, en nu ook. Ja, ja. Dat, maar dat is ook leuk. Je, je mag er tien uitkiezen. Dus je wil natuurlijk een heel divers gezelschap. Ja. Nou, he, hadden we het over wat, wat, wat die onderzoekster dan noemt... het uh, uh, ontwikkelde interviewtalent van je. Is dat er altijd al zo geweest? Heb jij altijd al het gevoel gehad van dit is mijn forte? Dat ik op, op basis van vertrouwen eigenlijk met mensen kan praten... en daardoor verhalen naar boven krijg? Ja, ik weet je, ik ervaar het helemaal niet zo als in, Maar dat is het wel natuurlijk. Ja, maar hè, jij zit nu tegenover mij met papieren, met informatie erop. En dat is een ander interview dan wat ik doe. Ik heb nooit iets op papier. Nee, maar als ik dit papier wegdoe, dan praat ik ook met je. Nee, maar ik zit buiten met iemand ja. op een hooi baal. Dat, dat is allemaal, allemaal omgeving, toch? Ja, maar we hebben niet een... Um, ik, het is een gesprekje. We hebben het over een gesprekje. <laughs> Zullen we even een gesprekje doen? In plaats van, we gaan een interview doen. Dus ik zie het ook niet als een interviewtechniek. Nee. Maar je maakt, het nu, je maakt het nu heel klein, maar je moet wel een zekere techniek hebben... om mensen tot, tot, tot ja, openhartigheid ik denk, te krijgen. Ja, nou, volgens mij gaat het alleen maar over luisteren. En was dat er altijd al? Of heb je hierin ontwikkeld? Bijvoorbeeld ja. binnen het programma Boer Vrouw? Nou, ik denk dat ik... Uh, ik had natuurlijk al tien jaar kinderprogramma's gemaakt. Dus het, het, uh, uh, het, het, uh, de camera, die kende ik al. Mm -hmm. Die kende ik al heel goed. Dus daar hoefde ik me helemaal niet mee bezig te houden. En de eerste tien jaar van uh, mijn werk, zeg maar... deed ik helemaal geen interviews. Was het alleen maar presenteren. Ja. Yeah. Echt uh, heel veel nappe tekst uit mijn hoofd. En eindeloos met die camera op pad. Duizenden vlieguren maken. Maar toen dat klaar was, zeg maar... toen ik dat voor mijn gevoel onder de knie... Dat was dus een soort tweede natuur geworden. Ik denk dat daarna pas de gesprekjes, de interviews kwamen. <laughs> toen ik daar helemaal niet meer mee bezig hoefde te ja. zijn. Hoe zit ik erbij? Hoe kijk ik? W wanneer valt een stilte? Wat, hoe wordt het gemonteerd? Al dat soort technische dingen die met televisie maken te maken hebben... dat ik me daar helemaal niet meer mee bezig hield. Dus toen, kon, uh, toen je dat los kon laten, kon je eigenlijk makkelijker ja. luisteren? Ja, want ik hoef... Uh, ik bedacht me laatst, ik, ik word uh, volgend jaar 40 dan ben ik even lang op televisie als dat ik niet was. Dat en hoeveel je dat? Dat is de helft van mijn leven. Ja. <laughs> maar dat is dus een soort... Dan krijg je zo'n soort programma ook met zo'n deur en zo'n trap... en dan <laughs> moet je naar beneden. Nee, nee, maar, het, <laughs> nee maar dan... Dat, dat ik, nou, sowieso van mijn volwassen leven is het een veel groter deel. Want ik was Maar is rente. het verbazing, verbijstering? Denk je van wegwezen? Nee, ik denk dus... Uh, dat het zo natuurlijk is. Dat ik dat al zo, uh, ja, net als fietsen of auto ja, ja. Ja. ja. Terwijl we enerzijds zien hoe dat programma Boerzoekvrouw steeds verfijnder wordt. Hè, dat er uh, zichtbaar... ja, er wordt eigenlijk niks meer aan het toeval overgelaten... behalve natuurlijk dat wat er in de liefde gebeurt. Want daar, daar kan je niet op scripten. Uh, de vormgevende muziek, de interviewstijl. Eigenlijk is het steeds verder geperfectioneerd... Ja, geperfectioneerd. Terwijl de forte of de, de, de, de kracht van het programma ook is... dat wat ze noemen authenticiteit of echtheid of frisheid... of alles wat daarmee te maken heeft. Uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat dat eigenlijk bewaard blijft? Want we kennen de procedure nu heel erg goed. Ja. Um, nou, jij zegt dat dat zo allemaal vaststaat. Zo voel ik dat niet. Misschien ziet dat er zo uit... Maar heel veel dingen zijn toevallig. De styling van het busje. Of, met, die, met die ruitjes? Hebben jullie daar niet over nagedacht? Daar hebben wij, maar heel kort. Die ruitjes van, van, van de gordijnen. Dat is, uh, dat is niet... Uh, nou, dit seizoen is het overigens Of anders. de rubberlaarzen die je aan had. Ja, maar het is niet zo dat we... Um, heel veel locaties bijvoorbeeld. Ja, Als we een grote locatie hebben, op de dag dat ze voor het eerst de vrouwen gaan zien, de speeddate-dag... dan hebben we 50 vrouwen en vijf boeren en zeven cameraploegen. dan hebben we een locatie. Ja. Daar wordt heel goed over nagedacht. Maar alle andere locaties is ook wat voorhanden is. Dus heel veel beslissingen worden op hele korte termijn genomen. Dus dat voelt niet als over zijn dit allemaal enorm... als een soort trechtig naar één punt aan het leiden. Heel veel is toeval. ja uh, dus je moet nu helemaal dit boek gaan lezen. Want dat, is ja, dat vindt zij niet, hè? Dat vindt ze helemaal nee, maar niet. Maar dat is zo eng zij, ja. zegt, zij heeft het onderzocht en zij zit ja. een opbouw van een Griekse tragedie. Ja, maar in. dat is zo eng. Was maar waar. Konden we het maar? Dat is achteraf. Het is natuurlijk in de montage kun je dat soort dingen doen. Maar dat heeft... de, de werking van muziek bij Tuurlijk. bepaalde scènes. Ja. Dan zet je in op een high-speed ja. nummertje met een vrolijk toontje. Dat heeft een andere toon dan, ja. dan, dan wat van die meesmuilende tragedie. Ja, muziek. maar ik moet ook zeggen dat. Amando de Boer, dat, de die heeft niet voor niks die naam, die doet dat. Mm -hmm. En dat is misschien wel een soort Shakespeare. Die kan met uh, zijn goede cameramensen... de beste, denk ik, die je kunt krijgen... Uh, een hele goede redactie, een hele goede eindredacteur... daarmee kan hij echt componeren. Dat, dat is echt zijn verdienste. Mm -hmm. En dat is achteraf. Dus dat, is... dat is op de montagetafel? Ja. En natuurlijk moeten wij ons werk op de vloer om zo te zeggen heel erg goed doen. Maar dan nog, als hij het maakt, jij bent onderdeel van een programma, je bent ook het gezicht van het programma. Als dat dan uiteindelijk op die montagetafel tot dat, tot dat programma is gemaakt. Dan nog denk ik dat, dat het moeilijk is om die authenticiteit van het programma en van de boeren eigenlijk in stand te houden. Terwijl je aan de andere kant die druk voelt van dat enorme publiek wat meekijkt. Ja, maar en, dat en... is het enige wat we doen die echtheid bewaren. Dat is het enige doel. En wat is de truc daar dan bij? Wat is de kunst ja, daarvan? Ik, voor mijzelf, ik weet niet hoe dat dan bij anderen ja. werkt... maar voor mijzelf heeft dat alles te maken met die vrijheid. En daarom moet ik dat boek niet lezen. Oh, dat heeft alleen maar te maken met jezelf eh, vrij en losmaken... van alle meningen van andere mm -hmm. mensen. En ik kan je vertellen, dat zijn er veel. <laughs> dat is heel lastig soms, hè? want je, je kan je ook door al die meningen heel beperkt gaan voelen. Of denk ik, oh, ik moet er rekening mee houden. Of ik moet Vermijd anders, je die of... meningen? Lees je die dingen niet... Uh, die er over hier geschreven wordt Of al die tweets? Of... Ja, dat kan je niet helemaal vermijden. Want als ik het niet doe, doet iemand anders het die er iets uh -huh. over zegt. Maar ik, uh, ja, ik realiseer me zo goed... dat als ik me daar inlaat... dat ik het plezier verlies. En dat vind ik het niet waard. Uh -huh. Het is overleven... door het... Langs me af te laten glijden. Uh -huh. Anders verlies ik waar dat hele programma over gaat. Dan verliezen we onze, ja, onze openheid en plezier en misschien wel naïviteit en lef en domme vragen en lelijk kunnen zijn en verregend en dat verliezen we dan. Uh -huh. En dat is het enige wat ik heb. De, jij hebt eigenlijk de voorsprong dat je natuurlijk al die twintig jaar... bijna op televisie bent. En dat je, dat je gepokt en gemazeld bent. Je, je weet ook hoe kritiek werkt. Je weet hoe het werkt dat een groot publiek naar je kijkt. Je weet ook hoe het is om iemand met een dikke telelens in je bosjes te hebben. Dus you've been there. Uh, we hadden het al over je, de verantwoordelijkheid van het programma... tegenover de, de kandidaten zelf. Uh, er was een aflevering waarin Annemarie de Kaasboerin eigenlijk naar voren kwam als een zeer gehaast en onromantische kaasmaakster... die vooral heel erg druk was met kaasbaken. En geen oog had voor die, voor die boeren die voor haar uitgenodigd waren op de boerderij. En uiteindelijk deed haar vader beklag in de Telegraaf... en zei van, ja, dit is helemaal niet de dochter zoals ik haar ken. Ze hebben haar ja. op een bepaalde manier neergezet... een personage van haar gemaakt, een muziekje eronder gezet... en voilà, dan krijg je ja. dit. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, weet je wat lastig is? Dat Je, um, je vraagt van mensen om tijdens zo'n periode uh, alles te laten zien. Mm -hmm. Maar als het dan echt zo is, kan dat heel eng zijn. Dat snap ik ook heel goed. Je bent heel kwetsbaar. En ik denk in dit geval, misschien zag ze ook wel... dat bij die drie mannen die kwamen logeren, niet haar waren zat. Mm -hmm. Dan wordt het altijd een beetje ingewikkeld. Want dan heb je misschien het gevoel, oh jee, ik zit in een... Uh, Rijdende trein waar ik niet uit kan... en ik, ik, ik, ik vind hem niet. En ik moet kiezen. Dan daar snap ik, dan kan je... Ja, paniek is misschien een groot woord, maar dat dat, dat niet fijn is... dat snapt iedereen. Van... En denk je dat dat vooral Nou, ik denk dat bij haar misschien toen al wel... Ja, dat ze niet verliefd was. Uh -huh. Op geen van de drie. Dat was ook zo. Hè? Ze, ze wilde het wel proberen met één... maar dat is het niet geworden. Heel en, nadrukkelijk niet geworden. Heel nadrukkelijk niet geworden. En dat je jezelf dan beschermt en maar een, ja, gewoon niet je helemaal laat zien. En heel veel gaat doen. Dat snap ik ook. Ja. Maar met als gevolg dat wij ook, wat we gefilmd hebben... maar een klein deel van iemand is. En niet alles. En daar moeten wij het achteraf mee doen. Dus dat een vader zijn dochter niet helemaal herkent, dat begrijp ik. Maar, daar maar moet... wij ook niet. Wij hebben haar ook niet helemaal nee. gezien. Dat is voor de uitzending jammer en, en, en professioneel jammer. Ja, maar, maar dat is, is ook voor een keuze haar, die ja, ook vrij, iets... ja, Zij is daar vrij in natuurlijk. Ja. Wij, wij zeggen, had zij kunnen stoppen na het nou ja, van die mannen die over de vloer kwamen? Ze had natuurlijk, ja, ja. Nou ja, weet je, je, je moet niet als je er niet bij zit, zit ze er niet bij. Wij zeggen bij mensen en vrouwen die meedoen, uh, je doet mee aan Boezucht. Vrouwen hebben, we, dan zeg ik altijd, ja, je hebt één. Ik heb een tip. <laughs> uh, ben echt wie je bent, met alles erop en eraan. Want als je dingen achterhoudt, wij zitten zo dicht op onze kandidaten, zeg maar, onze deelnemers. Daar valt heel erg op als, als je iets achterhoudt. Of, nee, achterhouden is net alsof het iets sneakies is. Maar als je... Opkropt. Ja, of um, bang bent om verdriet of woede of lelijkheid te laten zien... dan is het iets wat, waar je juist op gaat focussen. Omdat zoveel mensen in het programma dat niet doen. Maar dan nog is iemand volledig vrij. En dat snap ik ook. Ja, waarom? Zou je, je hele zielenzaligheid laten zien? Maar ik denk dan gewoon meer aan die vrouw die met dat beeld nog heel erg lang door moet. En die toch nog heel maar erg lang wel herinnerd zal worden aan, aan haar presentatie tijdens dat programma. Ja, maar ik heb ook ontzettend veel mensen gehoord die hebben gezegd... die Annemarie vind ik toch zo'n leuk wijf. Dat is echt iemand die niet zegt en gewoon werkt. Ik denk leuk. dat het haar niet kwaad heeft gedaan, haar deelname aan het programma? Ik denk het niet. Nee. Misschien heeft ze dat toen heel moeilijk. Ja, maar dat is, de mensen die er een liefde aan overhouden... die zijn vaak veel positiever. Natuurlijk. Allicht, als je niet de liefde hebt gevonden... en je hebt het hele circus opgezet... en het is uiteindelijk niet geworden wat je wilde... dan is het daarna natuurlijk best lastig. Dat snap ik heel goed. Maar dat zijn, gelukkig zijn dat maar een aantal. Ja. Ieder jaar. Waar, en die dan toch ook nog heel vaak daarna wel de liefde vinden. Want dan heb je zo duidelijk gemaakt... ik wil wel dat het heel vaak snel daarna op zijn pootje komt En dat is bij Anne-Marie ook gebeurd. Waar we het over hebben, is de beeldvorming rond het programma... de beeldvorming rond de kandidaten, de beeldvorming rond jou. Ja. Wat ik ook een interessant aspect vind, is de beeldvorming rond het platteland. Het platteland van Nederland. Je zegt zelf al, ik kom uit een boerenfamilie. En ik heb ook wel de indruk dat je een positief beeld hebt van het, van het platteland. Want dat is het beeld dat het programma ook eigenlijk ja. uitstraalt. maar dat heb ik ook. Ja. Stel je toch voor dat ik dat niet zou hebben? Dat zou toch zomaar kunnen? Waarom niet? Mm, nou, ik weet niet. Of ik je bent dan... ook acteur. Nou, ja, maar dan zou ik echt mijn hele leven moeten acteren, zo'n beetje. Ja. Ja, ik weet dat je van kippen houdt hoor. Daar gaat het niet over. Ik heb ze, maar... hè? Je hebt kippen, dat bedoel ik. En veel te veel eieren, <laughs> begrijp ik ook. Hè? Er zijn er al. Twee maanden, twee broeds. Nou ja, er is niet eens een haan, dus wat zit je nou te broeden? Stomme kip. Ja, het is ook een kip in een, in een wat gefatsoneerde plattelandsgemeenschap. Dus die weet nog niet hoe het echte het plattelandsleven is. In Loenen aan de Vecht. Maar um, hoe, hoe, wat zijn jouw herinneringen aan het platteland? Waar denk jij dan aan? Ik denk dan aan uh, het natuurgebied De Campina in Brabant. Dat is een heel erg mooi natuurgebied. Daar waan je je echt op de, in de Serengeti soms. Het is een heel, ja, bijna on-Nederlands landschap met hei en water en wilde koeien. En mijn ooms, de broers van mijn moeder, die hadden allebei een boerderij daar. Wat grensde aan dat natuurgebied. natuurgebied. En daar lag ook het ouderlijk huis van mijn moeder. Die boerderij die stond daar en die is daar opgegroeid met tien kinderen. En daar zitten de verhalen, daar, daar ligt de geschiedenis, zeg maar. Maar je je roemt iets van de natuur. Maar hoe zat het met de mensen? Hoe, hoe voelde jij je in, in die boerengemeenschap? Heb je daar herinneringen aan? Um, ja, ik, was, ik woonde niet op een boerderij. Hè? Mm -hmm. Dus wij woonden in een dorp, <laughs> En dat was wel anders. Ik, ik, wij, wij waren niet afgelegen. Wij zaten helemaal uh, middenin. middenin. Ja. Je dus ouders dat, zaten in het onderwijs. Ja. Um, ja het is een... Ik voelde me daar heel, heel erg eenvoudig. Het, is, het had iets heel eenvoudigs. En dat is positief? Dat vond, ja, vind ik eigenlijk wel. Ja. Eenvoud, Want dat is eigenlijk ja. ook iets waar je naar zoekt... naar verlangt in, in het programma dat je maakt. Ook daarin, dat is ook eigenlijk een ode aan de eenvoud. Ja, ik hou daar heel erg van. Ja... Ja, zonder, dat kan dan ook naïef klinken of weet ik het. Maar ik, het is, ik bedoel... Ik weet het niet of het naïef is, maar het, ik ben zelf ook op het platteland groot geworden. En ik heb ook gezien, ja, de werking van Roddel en Achterklap. De gemeenschap die elkaar in de weg zit. Hoe belangrijk familie kan zijn, maar niet per se in een positieve zin. Ja, uh... maar misschien is het ook niet eerlijk van me. Ik bedoel, ik heb twintig jaar in Amsterdam gewoond. En dan loop ik allemaal te roepen hoe leuk het platteland is. Ik ja. woon daar niet, hè? nee. Dus, dus je idealiseert eigenlijk iets wat je. Nou, dat, je ja. dat je misschien oprecht niet kent. Mag ik het zo zeggen? Nou, ik, ik, ik, ik heb niet op de boerderij gewoond. Nee. Eh, tien kilometer van het eerste dorp. Hmm. Maar ik. Um... Nee, maar je hebt ook. Je bent uit de stad weggegaan. Toen heb je een interview gegeven, daar is veel over te doen geweest. En toen heb je ook gezegd dat je op zoek ging naar het vriendelijke leven. Ja. En het vriendelijke leven was niet in de stad. Dat nee. zei je ook zeer expliciet. Ik ben op zoek naar het vriendelijk leven. Naar de plek waar mensen elkaar weer ja. groeten. Ja. Het dorp. Ik heb het gevonden. Het was nog waar ook. <lacht> dat wil ik helemaal niet zeggen. Ik heb met zoveel plezier in Amsterdam gewoond. En ja. er zitten zoveel leuke mensen in Amsterdam. Het is helemaal niet zo dat ik denk... Ja, je woont nu ook in een dorp waar allemaal Amsterdammers ik ben in een kwartier in Amsterdam. <lacht> dus dat is onzin om te... Maar... Het, uh... Nee, maar je, je, naar buiten toe romantiseer je het idee van het platteland. Volgens mij is het platteland namelijk net zo onvriendelijk als de stad. Hè? Ja, bedoel, ja, maar jij mentaliteit... bent de geworden. Ja, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik van het platteland kom. Daar is men ook gewoon hard tegenover elkaar, toch? Ja, maar ik... Het is natuurlijk niet het, is niet het een of het hele andere. Ik nee. ervaar in zo'n dorp een gemeenschap, zin zeg maar, en een voor elkaar zorgen... en een aandacht die ik in de stad heb gemist. Zo simpel is het. Ja. En dat is helemaal niet de schuld van de stad. Dat is waar ik vandaan kom en dat ik me daar lekkerder voel. Dat is niet een veroordeling van die stad. Nee. Ik had er anders niet twintig jaar heel gelukkig geweest. En het woord wat daarbij hoort, wat je net noemde, was eenvoud. Dat sta ja. je daarin dan aan? Ik vind een overzichtelijk dat... leven? Nou ja, mijn leven is totaal onoverzichtelijk, maar ik heb twee kinderen en ik, eh, dat veranderde toen ik hun kreeg. Toen dacht ik: Ja, wat, wat, wat doet er toe? Uh -huh. En ik kon dat in de, de wilde, woeste nij van Amsterdam niet vinden. Ik was ja. maar bezig om het huis wat wij hadden als een soort bunker in te richten, als een veilige haven. Wat, wat niet lukte natuurlijk, want we zaten midden. In de stad? Ja, we zaten midden tussen de uitgaanders en de fietsers en de toeristen. En waar maar je ik... ook heel erg tegen protesteerde, hè? toch? Nee, daar heb ik heel erg veel plezier van gehad. Oh, oké. Okay. Maar niet met twee jonge kinderen. Nee. Die, ik, ik, de, de, ik als volwassene kon heel goed op een gegeven moment omgaan... met waar je, wel, waar je niet iets mee doet in de stad. Maar een kind van twee kon dat niet. En uh, de prikkels die zij hadden aan... letterlijke prikkels, hè? Gewoon herrie. <laughs> of, yeah. uh, ik, ik, ik voelde me daar zelf niet meer thuis bij. Maar dat heeft te maken met waar je zelf opgegroeid bent. Ik had een vriendje in Amsterdam. Die werd heel gelukkig van op het asfalt liggen in de zomer. Dat vond hij zo lekker uit. Maar hij lief. was je anders dan gras. Hij was opgegroeid in de stad. Dus het is helemaal niet zo dat de stad niet goed is. Volgens mij, wat er gebeurt, is dat als je ouder wordt... letterlijk ouder wordt... Uh, je kind mee wil geven waar je zelf ja. ooit gelukkig van werd. Ja. En dan gebeurt, met zo'n onderzoek, als echte boer zoekt Dito Vrouw... en dat wat jij nu ook vertelt, dat je dan als het ware bijna samenvalt... het beeld van jou bijna samenvalt met het programma... wat, je, ja, wat jij groot hebt gemaakt en wat jou groot heeft gemaakt, allebei. Hoe ja, zoekt Vrouw? Maar dat is, nou ja, het is zeker zo dat wat er in het programma gebeurt... en te zien is dat ik dat ook... Ik zit dat ben niet. jij. Ja, dat ben ik, maar dat is natuurlijk niet compleet... En die, die illusie heb ik ook helemaal niet. Dat, dat moet je volgens mij ook helemaal niet willen. Dat is natuurlijk een stukje. Ja. Nee, en... Is dat wel eens frustrerend dat mensen jou zouden uh, kunnen verwarren, het beeld van jou zouden kunnen verwarren met, met, met boerzoekvrouw? Dat ze de illusie hebben dat dat is wie Yvonne Jaspers is? Dat dat is wie Yvonne Jaspers alleen maar is. Ja, dat wel. Zit dat in de weg? Nou, het is voortdurend aan de hand. Mensen reageren natuurlijk op dat wat ze gezien hebben. Ja. Dat denk ik heel vaak. Je zou ze moeten weten of je zou ze... Eens... Ja, maar dat is ook goed. Ik bedoel, is ik... daar iets tegen te doen of wil je daar iets tegen nee, doen? Ik nee, ik heb daar helemaal geen... Het uh, is toch geen begin aan. Wat, wat, moet ik, wat moet ik? Dat moet ik heel Nederland bij mij thuis... Heb je het uit... altijd uh, van je af kunnen laten glijden? Of is er een tijd geweest dat je misschien wat gevoeliger was voor? Ik heb nooit de behoefte gehad om de wereld te laten zien... wie ik dan ook nog zou zijn. Mm -hmm. Moet ik dan in interviews gaan roepen over wilde seks, moet ik dan in interviews... Dat heb je, geloof ik, wel eens gedaan. Nee, ja, dan wordt er gezegd appeltaart of wilde seks. Ja, wat denk je zelf? Dat ik op dat moment, weet je, ik, juist doe ik dat dan niet. Dan denk ik, ja, moet ik in de playboy, moet ik, moet ik dat soort dingen doen... om te bewijzen dat er ook een andere kant is? Nee, dat voel ik helemaal niet. Terwijl dat natuurlijk heel vaak een verleiding is geweest. Hè? Dat mensen denken, die wil een andere kant van zich laten zien. Nou, wij geven je een podium. Ik heb dat niet. Ik ben heel, heel, heel tevreden met het beeld wat mensen van mij hebben. En betekent dat ook dat uh, je verdere televisieleven dat dat ook bij dat beeld hoort? Is er, is er nog leven na een boerzoekt... Ik eh, bedoel, ik, televisieleven. Hè? Na een boer zoekt vrouw? Oh, hè, succes. Toen ik 25 was en toen ik zes jaar klokhuis had gedaan, toen zei... of weet ik zoiets, toen... Um, is dat op heel veel fronten tegen mij gezegd... nou, je hebt zoveel uh, kindertelevisie om je heen. Dat gaat jou nooit Knofje lukken. Deed je toen, hè? Knofje, uh, groot licht, zigzag, klokkenhuis. Dat gaat jou nooit lukken om van dat imago af te komen. Ja. Nou, nu zijn we tien jaar verder. En nu zeg je, nou, vrouw, dat gaat jou nooit lukken. Ik zeg het niet, ik vraag nee, maar het. Ik denk dat dat dus heel goed kan. Ja. Ik word toch ouder. Ik word toch het, de dingen veranderen. Op een gegeven moment ga je toch gewoon andere dingen doen. Of een andere toon. Er zijn een twee andere... mogelijkheden. Of je denkt van, nou, ik heb dit mega succes gewoon beleefd. Groter dan boerzoekvrouw bestaat niet, hè? Op televisie, denk ik. Ja, dat weet ik niet. Dan oh, ik niet. sport. Natuurlijk, sport. Ja, dan ik zie moet ik... je nu opeens hele grote mogelijkheden. Maar het smeet gaat weg. Ja, dat, dat is, is een kat rubie. die we nog niet van jou kennen. En ik en weet er toch veel van, van voetbal? Ik weet het niet. Nee, ik, heb, ja, nee ik, ik ben daar ten eerste niet zo veel mee bezig. Maar ik ben er ook helemaal niet bang voor. Ik denk, daar komt wel wat. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo groot te zijn. Doe me heel lekker op zondagochtend een klein programmaatje, Dik Te want, want ook dat succes is niet verslavend. Nee. Die, die afschuwelijk hoge kijkcijfers nee. die je dan weer ziet op, uh, op maandagochtend. Ik heb dat gehad. Ik ben daar zo dankbaar voor. Ik ben daar. Ik wil. Wie maakt dat nou mee? Dat hij iets maakt waar zoveel mensen van genieten. Ik vind het superleuk. Wat heb jij een opgeruimd karakter? Leuk. Vind ik nee, ook maar leuk, dat, vind ik, dat vind ik echt fijn om mee te maken. Maar ik denk, ik denk niet dat dat moet. Mm -hmm daar zou ik heel ongelukkig worden. En ook heel angstig, denk ik. We krijgen post binnen. Antoon Koster, die schrijft... persoonlijk vind ik Boezoek vrouw een heel erg typisch vrouwenprogramma. Dus erg veel relaties, relaties, emoties, emoties. Dus typisch waar het in een vrouwenleven allemaal om draait. Het is mij als Nederlandse man nog nooit gelukt... daar langer dan vijf minuten naar te kijken. Maar hoe komen ze dan aan een kijkdichtheid van drie miljoen kijkers? Snap ik niet. Is Vindt... het een vrouwenprogramma? Nou ja, dat vind ik grappig, want hij kijkt naar zijn soortgenoten... Hij zegt emoties, relatie. Ja, het zijn toch echt boeren die dat doen hoor. Het zijn niet per se allemaal boerinnen of vrouwen die dat doen. Nee, ik weet het niet. Ik, uh, wat ik heel grappig vind, heel veel mensen die zeggen altijd maar ja, ik kijk niet naar En Dan excuseren ze zich, hè? Alsof ik dat heel erg zou vinden als iemand niet zou kijken. En dan gaat het gesprek daarover. En vijf minuten later kennen ze alle namen <laughs> kennen ze alle namen van de vrouwen. Weten ze precies wat voor bedrijf iemand heeft gehad. Ja. Volgens mij zijn het ook heel veel mannen die achter hun krantje zitten op zondagavond. Dus jij vertrouwt deze reactie niet eens? Ik denk dat hij echt wel meer dan hij heeft nu te zien, Omdat zijn vriendin of zijn geliefde... Ja, nou, ik dacht dat het begin kijken. ook. Ik doe een beetje zo nuffig, maar ik heb gewoon besloten... maar gewoon voluit in die open te gaan. En ik denk dat iedereen dat gewoon moet doen. Want het is een het hele is... leuke serie geworden. Ja. <laughs> Geniet er is... gewoon van. Kan jou uitschelen? Ja. Ja, ja, maar ik ben altijd wel bang dat er op een zeker moment... een verzadiging bij mij ontstaat en dat ik het dan opeens terzijde schuif. Dat ik dan denk van, nou, ik heb het eigenlijk wel een beetje gezien. Ja, maar ik denk dat, dat dat is natuurlijk. Want gevoelens anticiperen nu ook eigenlijk al hè, op dat wat het is. Je, ja, en we toch, hebben het allemaal gezien. Ja, maar wat er dit seizoen gaat komen, heb jij nog niet gezien. Geef dan drie woorden waar ik mee verder kan: <lacht> mm -hmm. keiharde seks. Ja, wilde seks. <lacht> echt serieus, je gaat me niet bedot ja, Ik Wilde seks? Kom echt op je af, dat is dat niet waar? Wilde seks. Ja. ja, we hebben het niet in beeld gebracht, hoor. Oh. Ik zit al mee te schrijven. Nee, maar er, gaan, er zijn dingen waarvan ik echt... Uh, uh, dat vind ik zelf altijd een goed teken. Dat je uh, een draaidag hebt gehad en we hebben er dan heel veel aan ingesloten. En dan is er af en toe een dagje vrij. En dan uh, normaal, als ik heel druk ben, dan wil ik op die ene dag vrij ook daar helemaal niet aan denken. Dan denk ik, ach, ik ga nu echt even met mijn kippen en mijn kinderen, hè? Ja. Maar dan betrapte ik mezelf erop ja? dat, uh, dat wat er gebeurde een soort. Uh, ja, dat ik daar toch gewoon zelf, niet eens als werk, maar zelf de hele tijd aan moest denken. Dus dat je gewoon opgeslokt werd door de gebeurtenissen? Nou, of ja, de gevolgen daar voor ja. die mensen. Ja. ja. Dus er gaat echt iets gebeuren waar jij zelfs bij kippen en kinderen aan denkt. Boerzend het... vrouw gaat niet over sensatie. Boerzend vrouw gaat over hele kleine dingetjes. Dus dat is die hele grote gevolgen hebben. Maar ja. het is geen sensatie. Dus het is niet zo van, oh, het wordt zo sensationeel. Nee. Tenminste niet, weet je. De... Ja, je zou ook kunnen zeggen, het gaat over het grootste in het leven. Als iemand weduwnaar is en die zit met vier kinderen... en door dit programma komt er een nieuw iemand op de boerderij... en in zijn leven vooral, en in dat van de kinderen... dan lijkt mij dat... Eigenlijk is dat heel sensationeel. Hè? Ja, maar dus omdat het zo gewoon... Die liefde is natuurlijk ook iets heel gewoons. Want dat wil, wil jij, dan wil ik, dan wil iedereen. Mm -hmm. Dus het is... Je moet gewoon kijken, eigenlijk. Ja, nee, dat had ik al lang begrepen. En dat doen we natuurlijk ook allemaal aan mas. Dat twijfel ik helemaal niet aan. Ik wil graag zien, zegt Dan Blokker... Kunstenaar zoekt vrouw. Ja. Nou, oh, er is ook een programma wat Vrouw zoekt kunst heet. En ja. Kunstenaar zoekt vrouw. Ja. Is dit een leuke variant? Nou, er zijn veel verzoeken. Verpleger zoekt vrouw, zeeman zoekt vrouw. Ja, He, maar ja. Um, het decor van die boeren is zo mooi. En de gevolgen van hun werk zijn zo groot. Een kunstenaar die is niet per se niet onder de mensen of onder de vrouwen. En dat is bij die boeren aan de hand. Omdat ze een geïsoleerd bestaan ja. leiden. Niet allemaal, maar ja, veel Daarvoor moet Dan Blokker echt dat boek wel lezen. Want daarin staat dat wel heel haarfijn. Omschreven dat je het contrast moet hebben... tussen platteland en stad. Tussen geïsoleerd leven. en, ja. en... Dus de, het feit dat ze boer zijn... is meteen ook de reden waarom ze geen vrouw hebben. En mm -hmm. dat is bij een kunstenaar niet aan de hand. Hebben jullie wel nagedacht over varianten op dit thema... in de zin van misschien kunnen we dat nee. nog... Er zijn heel veel mensen die erover nadenken, maar wij niet. Jullie hebben hier al genoeg aan. Wij hebben onze handen vol. Ja. Is er, is er een, zit er een eindtijd of een beperking aan dit programma? eigenlijk? Vind je? Mm, soms heb ik gedacht, er zit een eindtijd aan... omdat we ingehaald worden door de social media. Dus dat je met ons uh, format, met het concept ja. en de volgordes... dat je dat helemaal niet meer kunt doen. Weet je, toen wij begonnen uh, hadden mensen niet eens een e-mailadres. Nu... Ben je uh, binnen twee seconden heb je met je hele club alles gecommuniceerd wat er te communiceren valt. Ja. Dat zou zomaar eens het einde kunnen betekenen. Want dan kan je wel zeggen, je mag geen contact hebben. Of uh, in zo'n logeerweek, uh, je bent overal bij. Ja, maar wij alleen zijn, al je iPhone verraadt waar je bent. Je kan elkaar de hele nacht gaan liggen sms'en. Wat zitten we dan met die camera om acht uur s ochtends op de stoep? De, de, de, we worden ingehaald. Dat heb ik af en toe gedacht. Maar dat is niet gebeurd. Want, want we spraken met Armando de Boer en die heeft wel gezegd... dat, uh, dat de, de invloed van Twitter heel erg groot ja. was op de afgelopen serie. Van de serie nou, van vorig jaar. Ja, de, serie, kijk, de, Twitter, de Twitter is helemaal niet erg. Twitter er lekker op los. Doe. Mensen uh -huh. liggen onderuitgezakt in de bank en denken... ik ga mijn vrienden iets laten weten en die twitteren lekker iets leuks. Of iets stoms. Dat is helemaal niet erg. Maar wat vind ik zelf is, is dat... Twitter zo serieus genomen wordt. Ja, en dus heel erg bijdraagt aan de beeldvorming dus van de boer bijvoorbeeld. En dus wordt de mening van een totaal onbelangrijk iemand... in ja. principe, want maakt mij het uit... want misschien vond hij tien jaar geleden dat ook alleen wist ik dat niet... maar omdat ik dat nu weet, moeten we er iets ja. mee. Ik denk dat we daar... Um, nou, daar moeten we ons gewoon voor afsluiten. Nou, die social media, dat is interessant om te kijken hoe zich dat verhoudt. Staat er ook nog gewoon een datum, een einddatum in een contract... Ja, dat is ieder jaar opnieuw... Uh, het is niet zo dat er nu voor tien jaar boerzoekvrouwen... Uh, Dit bent. jaar hebben we gewoon ja. Yvonne Jaspers, boerzoekvrouw. En volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen. Juist, heel duidelijk. Wil jij aan je tegel gaan werken? Dat oh, heb ja. je eigenlijk al een beetje gedaan door er een illustratie op te maken. Want ook dat is een hele grote passie van je. Zometeen uh, twee dingen. In twee dingen uh, wordt van alles behandeld. Ik, Oh, dat heb ik hier ook ergens liggen. Ik moet nu even heel erg in mijn. Me... Ja, daar heb ik het. Muriel van Rijn. Haar vader overleed na een hartoperatie in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. En daarover vertelt zij in uh, twee dingen met Alice de Bruin zometeen uh, na acht uur. Het gaat eigenlijk over de gevolgen van ruzies in het ziekenhuis. Nou, buitengewoon actueel onderwerp vanwege de VU-kwestie. Uh, de vorige keer, en dat is tien jaar geleden, toen schreef van Jaspers... Alles is mogelijk. Het was je in een andere fase en nu... Nu schrijft ze dik tevree. Ja, dat past ook helemaal <lacht> bij wat je vertelt. <lacht> <lacht> het is ook allemaal zo heerlijk. Dik tevree. Dik nou, Ik vind het hartstikke leuk. Je hebt ook nog een kinderboek geschreven. Dat kan ik ook nog even vertellen. Met illustraties van Philip Hopman, Ties en Treintje. En ook daarin is een vriendelijke wereld. Het is een vriendelijke wereld die jij zoekt. Maar wel met inhoud. Ja, nee, maar dat zei ik ook niet. Nee, maar mensen ver verwarren dat vaak. Dat als je vriendelijk bent... Dat je dan oppervlakkig zou zijn. Nee, een vriendelijke wereld. Ja, laten we het goed hebben samen. Dank je wel. Dank je wel. Leuk dat je bent. Dank mevrouw Jaspers. Dit was aflevering 2495. Morgen zijn we er niet, want er wordt weer gehold en gedraafd op de Europese velden. Achter een bal aan, ik denk het, achter een bal aan. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot maandag. Radio 1, Kensstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.